12 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. Goedemiddag. In de perstribune zo dadelijk onze beste golfer, Joost Luijten. En we beginnen met de hoofdredacteur van misschien wel niet de beste krant van Nederland... maar in ieder geval wel de mooiste. Ronald Okhuizen, hoofdredacteur van Het Parool. Het nieuws, Lieselot Thomassen. Betogers tegen dierenleed in de Oostvaardersplassen... hebben een tijd lang het verkeer op de A6 gehinderd. Ze hielden een langzaam aanactie bij Muiderberg... waardoor de snel op de snelweg volgens de politie gevaarlijke situaties ontstonden. De eh, kennelijk van demonstranten die onderweg waren naar de Oostvaardersplassen... Um, en daardoor ontstonden uh, gevaarlijke situaties... en werd de rest van het verkeer ook gehinderd. Daarom hebben wij de demonstranten verzocht... om hun weg te vervolgen via de binnenwegen. En dat hebben ze ook gedaan. De betogers eisen dat de dieren in de Oostvaardersplassen... worden bijgevoerd. Op dit moment spreekt Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein in Rome... het Urbi et Orbi uit, de traditionele paastoespraak... voor de stad en de wereld. Net zo traditioneel is de Nederlandse levering... en verzorging van de bloemen op het Klein. Kweker Bart Bergman is er al sinds 1990 bij betrokken. Die tulpen, die narcissen, die sinds, die trek ik in bloei dat ze hier met de pasen in juist het bloeistadium... te dogensteld kunnen worden. Van arrangeren heb ik geen verstand. Ik trek die tulpen en sissen in bloei... en dan wordt me hier verteld waar ik ze neer moet zetten. De 79-jarige kweker Bergman heeft al 25 keer het orbi, het orbi van dichtbij gehoord... en drie pauzen de hand geschud. De allereerste keer blijft voor hem het meest bijzonder. Het eerste jaar dat ik hier kwam... dan wordt er gezegd, je mag de paus een hand geven... Dan denk je, ja, die man heeft best wel wat anders te doen. Maar na de mis, bleek verdorie echt dat we daar boven mochten. Stonden we achter de pauze die het oor weer stond te spreken? Nou, je weet niet wat je overkomt dan. Dan zegt hij Bonapasque en dan, ja, ik zei maar zalig Pasen. En dat verstond hij ook. Het was de pauzewoners, de pauze de tweede. Vorig jaar was er nog even paniek toen in de vroege ochtend van paaszondag... een deel van de bloemen op het Sint-Pietersplein was vernield door meeuwen... en met spoed moest worden vervangen. Dit jaar zijn lasers ingezet om de vogels op afstand te houden. Met een paar weken vertraging zijn militairen van Zuid-Korea... en de Verenigde Staten alsnog begonnen... met hun jaarlijkse gezamenlijke militaire oefening... De oefening op het Koreaanse schiereiland is Noord-Korea... elk jaar een doren in het oog. Het regime in Pyongyang ziet het militaire vertonen... als voorbereiding op een aanval op Noord-Korea. Correspondent Evje Rammelo. Evje, is die oefening net zo groot als in voorgaande jaren? Ja, qua aantallen wel. Uh, Zo'n 23.000 Amerikaanse militairen, uh, bijna 300.000 uh, Zuid-Koreanen. Um, het is een reg reguliere oefening, maar uh, de oefeningen zijn wel een stukje korter. Uh, door de Olympische en toen de Paralympische Spelen werden ze uitgesteld. Um, ja, dat deden heel veel Noord-Koreaanse sporters mee. Er was toenadering. Dus uh, ja, dat was uh, wel een heel slecht moment voor zulke oefeningen. Ze werden dus uitgesteld. En het moet dit jaar allemaal wat sneller. Ja, in vier weken, de helft van normaal. Um, tegelijkertijd ja. zijn er juist toenaderingen met Noord-Korea. Waarschijnlijk zelfs een ontmoeting he, tussen president Trump... en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Waarom dan toch weer deze oefening? Nou ja, het is nu eenmaal een jaarlijkse oefening um, die nodig is... voor de verdediging van dit gebied van, uh, uh, van Oost-Azië. Dat zeggen tenminste de Amerikanen en de Zuid-Koreanen. Um, maar met die oefeningen bevestigen die twee landen ook hun bondgenootschap. En uh, ja, dat schoot Noord-Korea altijd een beetje in het verkeerde keelgat. De oefeningen zijn dus korter en ook ietsje minder uitgebreid dan voorgaande jaren. Uh, bepaalde strategische wapens, uh, vliegtuigschepen en bommenwerpers... meen die doen niet mee. Nee. Zijn er reacties uit Noord-Korea... op de start van deze nieuwe militaire oefening? Ja, uh, Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aangegeven... best te begrijpen dat de jaarlijkse oefeningen doorgaan. Uh, Zuid-Korea heeft nu ook echt gezegd... dat het gaat om verdedigingsoefeningen. Dat hebben ze nog eens benadrukt. En eerdere jaren vuurde Noord-Korea juist rond deze tijd vaak raketten af. Dan leek... Uh, ja, Kim echt een beetje in zijn wiek geschoten. Het leek dan echt een reactie op die oefeningen. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul werd tegen de oefeningen geprotesteerd. Want stoppen met die militaire oefeningen is namelijk een eis van Noord-Korea... in de gesprekken met Zuid-Korea en de Verenigde Staten. In ruil daarvoor zou Kim Jong-un zijn kernwapenprogramma willen stoppen. Voor wat hoort wat zeggen nu die demonstranten... hou nou eerst maar eens op met die oefeningen. Ja. En dan die topontmoetingen met Noord-Korea. Hoe is de planning daarvoor? Kim Jong-un en uh, de Zuid-Koreaanse president Moon... die ontmoeten elkaar waarschijnlijk deze maand. Um, en de ontmoeting met Trump zou uh, eind mei moeten plaatsvinden. Trouwens, de ontmoeting uh, met uh, de Zuid-Koreaanse president... is vastgesteld op uh, 27 april, als ik het goed heb. Oké, okay. Koningsdag. Je wel. Onze Koningsdag, ja. Uh, Dankjewel, Eefje Rammelo. Een Poolse vrachtwagenchauffeur die te veel had gedronken... is gisteravond in de Zeeuwse plaats Rilland van de Weg geraakt. Daarvoor hadden automobilisten hem al slingerend zien rijden op de A58... en de politie gewaarschuwd. Eerder op de dag waren er al twee ongevallen door dronken truckchauffeurs. Israël werkt niet mee aan een onafhankelijk onderzoek... naar het geweld in de Gazastrook, zei de Israëlische minister van Defensie Lieberman. Hij vindt dat zijn land heeft gedaan wat nodig is en dat de betrokken militairen wat hen betreft een medaille verdienen. Bij het geweld kwamen vrijdag zeker 15 Palestijnen om het leven. De gouverneur van Kemerovo heeft zijn ontslag aangeboden... naar aanleiding van de fatale brand in een winkelcentrum. Daarbij vielen een week geleden zeker 64 doden. Er was van alles mis met de veiligheid in het gebouw. Zo waren de nooduitgangen dicht en werkte het alarmsysteem niet. Het NOS journaal. Vanochtend is de ronde van Vlaanderen weer begonnen. Om half elf gingen de renners van start... Bij die start in Antwerpen sprak Steven Dalenbout met Dylan van Baarle. Vorig jaar werd hij nog vierde in Vlaanderens mooiste. Dit jaar is het strijdplan van zijn nieuwe ploeg Sky simpel. Niet te lang wachten met het bepalen van de koers. Ik denk dat we de koers zelf moeten gaan, uh, gaan openbreken en uh, niet, niet naar andere ploegen kijken. Natuurlijk moet je ploegen in de gaten houden, maar uh, ja, over het algemeen moeten we gewoon koersen en, uh, en rijden voor de overwinning. En moet jij dan weer op eenzelfde soort manier, manier in die uh, verre finale terechtkomen als vorig jaar? Of uh, heb jij een ander plan wat dat betreft? Ja, kijk, dat zou, uh, dat zou natuurlijk super, uh, super mooi zijn als het weer, uh, weer hetzelfde zou lukken. Uh, maar ja, als, als dat niet zo is uh, en, ik, en ik zit er toch, toch ook bij, is het ook prima. Maar, ja, we hebben twee, uh, twee uh, leiders met uh, Johnny Moscon en uh, Kwiatkowski. Uh, en jij niet dus? Nee, kijk, hey, we hebben zoveel goede mannen. Uh, dus ik ben daar achter met uh, Lucro en. Uh, Je was vorig jaar vierde hier? Ja, maar kijk, uh, uh, Moscon en Kwiatkowski, uh, uh, ja, daarvan weten ze dat ze dit kunnen. En altijd te staan. En uh, ja, ik stond er vorig weekend niet. Dus. Ik, uh, ik ben ook helemaal niet... Uh, ik vind het ook wel prima dat ik geen, uh, geen kopman ben. Uh, ik functioneer prima in een vrije rol. En uh, ja, ik denk dat we hem wel ver gaan brengen weer vandaag. En dan gaan we naar voetbal. Want om half één begint in Venlo. De wedstrijd tussen VVV en hekkensluiter FC Twente. En het was een onrustige week bij Twente. Met het ontslag van trainer gert Verbeek. Assistent Marino Pusic moet nu proberen om de ploeg in de eredivisie te houden. Chris Wobben, jij bent in de koel cool in Venlo. Heeft Pusic veranderingen aangebracht in de opstelling? Ja, twee in totaal en alle twee in de aanvallende linie. Luciano Slagveer, hij gaat zijn opwachting maken. Vanaf de rechterflank gaat hij komen. En op links start Adnane Tigadouini voor Usama. Asaidi, want die is geblesseerd. En Asaïdi is juist een van die belangrijke krachten voor FC Twente. Dat natuurlijk in zwaar weer verkeert voor de tweede keer dus. Dit seizoen de hoofdtrainer ontslagen. En Poes moet het gaan doen zoals je al zei. Ja, hij heeft aangegeven. Ik ga wat wijzigingen doorvoeren. Maar met name die spelopvatting. Qua opstelling valt het dus met twee wijzigingen nog best wel mee. Ja, en dan een van die andere degradatiekandidaten. Roda won gisteravond. Er moet dus wel echt wat gaan gebeuren vanmiddag. Ja, gezien het loodzware programma van FC Twente, moet de ploeg het vandaag gaan doen, want het komt onder meer nog Feyenoord tegen, Pekswolle, Vitesse, allemaal tegenstanders waar Twente normaliter niet van wint. En tegen VVV zou het zomaar kunnen gebeuren. Het moet eigenlijk wel, want als er niet wordt gewonnen door FC Twente, dan wordt het echt een heel lastig verhaal. Het uitvak zit overigens wel vol. Dat komt omdat de selectiespelers van FC Twente gezamenlijk de portemonnee hebben getrokken en zij betalen de kaartjes voor alle meegereisde fans. En wat zou het mooi zijn om tijdens paas het feest dat in het teken staat van reizen is, getuige te mogen zijn van de wederopstanding van FC Twente. Nou, Chris Wobbe, dat zullen we zien. We horen jou. Het weer bewolkt met zo nu en dan regen of motregen. In het uiterste noorden en in het zuidwesten blijft het zo goed als droog en mogelijk breekt daar ook wel even de zon door. Het is 5 tot 9 graden vanmiddag. Morgen vooral in het westen regen en het wordt dan iets warmer. 8 tot 14 graden. Er is verkeersinformatie. Jon Bakker met problemen op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Gorkum. Drie kilometer door een gekantelde vrachtwagen. De parallelbaan is afgesloten. En ook zijn de verbindingswegen naar de A27 richting Breda en richting Utrecht dicht. Gaat allemaal nog wel even duren. En op de A59 van Sirik naar Os, bij Os. Twee kilometer door een spoedreparatie. Vertraging daar bijna 10 minuten. Zo, na de reclame, Ronald Okhuizen, hoofdredacteur van de krant... die deze week opnieuw is gekozen tot de allermooiste. Het Parool. Gidem Yuxo, fotograaf van de Volkskrant... onthulde Syrische kinderarbeid in Turkije. Deze meisjes werken voor 50 euro per week, zes dagen...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 Olsecure bestaat 10 jaar en dat vieren we met de grote Olsecure kentekenloterij. Speel mee met je kenteken en maak elke week kans op een jaar lang gratis tanken. Oké, okay, geef me schroevendraaier, haal ik nu mijn kentekenplaat eraf. Uh, dat hoeft niet, Tim. Je kunt je kenteken gewoon intypen op olsecure.nl. Aha! De grote Olsecure kentekenloterij. Speel gratis mee op olsecure.nl.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 NBO Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. de is De Pestribune Met Govert van Brakel en Margret Rijntjes. Goedemiddag. En goedemiddag onze gast Ronald Hoekhuizen. Goedemiddag. Hoofdredacteur van het Parool. De krant die voor de tweede maal, jawel... verkozen tot world's best designed newspaper. Dan krijg je een mooi beeldje. Ja. Tenminste, mooi. Nou, het beeldje is niet zo mooi. De prijs is prestigieus. Maar wat, wat erbij hoort is... Ja, ja, het is een soort uh, gek ontworpen oog. En dat... Uh, nee, dat is niet... Hij zat al op de kast, maar uh, het is niet dat je denkt... Uh, hij hoort in het museum thuis. Die krijgt niet een best design. Nee, dat is heel wonderlijk. Het is ook een verdacht lichtbeeldje... moet ik eerlijk zeggen. Het is niet dat hij... hij makkelijk in de handbagage mee. Maar ik ben er wel apetrots op. Dat snappen we. Welkom, Ronald Oekhuizen op de perstribune. Twitter mee met hashtag de perstribune. Twee uur media en sport op NPO Radio 1 in de perstribune. U hoorde zijn stem al... Ronald Okhuizen, hoofdredacteur van het Parool, te gast. Na ene golfer Joost Luiten. Twee keer won hij al de KLM open. En Ron Gouw is hier, tv media kenner. Cassie kijken dus rond Mediacircus, waarover? Ja, tweede uur dan Cassie uh, kijken. Gaan we het hebben over Veronica, het ooit zo beroemde mediamerk. Wordt weer nieuw leven ingeblazen door John de Mol. En uh, de Mediacircus, dat gaan we toch niet doen vandaag? Een, een, oh. <laughs> 1 april. Zin, ik dacht het al. <laughs> oh, grappig. Heel goed, rond, Lekker beginnetje. Vanaf uh, half 1, Chris Wobbe die doet verslag van uh, Venlo tegen Twente. En we volgen uh, Gio Lippens met de Ronde van Vlaanderen. Ronald Ockhuizen, sinds een uh, paar jaar hoofdredacteur van het Parool. Daarvoor jarenlang adjunct geweest. En je bent je carrière begonnen in de kunst- en cultuurhoek. Onder ja. andere bij uh, de VPRO. Uh, recensent geweest ook. Ja, en de Volkskrant. Um, ook bij de Volkskrant. Um, het Parool. Jij bent dat gaan restylen in, uh, in 2016. Um, en nou is er een jury die zegt... Uh, we kunnen in het Parool zwieren door het nieuws. Ja. Mooi gezegd trouwens. Ja. Ja. Ja, ja. Wat zwieren we met z'n allen wel lekker? Ja, kijk, een te maken is een, een heel mooi vak. En uh, tegenwoordig hoort daar natuurlijk een hele digitale wereld bij. Maar waar het al over gaat, je bent de verhalen vertellen En je moet mensen uh, uh, vooral ook verleiden om de verhalen te lezen die jij, die jij belangrijk vindt. Dus die prijs is inderdaad een prijs voor de mooiste krant. Maar het is uh, ook een prijs die heel erg gaat over voor een deel de inhoud. Want het gaat ook over wat is een ritme bijvoorbeeld wat je hanteert in de krant. Hè? Hoe wissel je lange stukken met korte stukken af. Hoe, ja, hoe maak je een krant aantrekkelijk om maar te blijven... Even lezen, zeker in deze tijd... waar we allemaal al helemaal worden platgebombardeerd... door digitale berichten en push-up berichten. En het gaat maar door. Uh, dat zwieren, dat zit bij ons denk ik heel erg in... dat wij heel veel ruimte geven aan beeld. Aan uh, eigenzinnige fotografie. Heel veel ruimte aan graphics geven. En daarnaast hebben wij hele dominante... ouderwetse zwart-wit koppen. Uh, ik bedoel, alle koppen in de kranten zijn zwart... maar wij zijn wel heel erg... Die, die hele, het hele ontwerp is gebaseerd op het idee... dat we dachten, ja, we gaan een hele nieuwe krant... van deze tijd maken. Maar vroeger, hè, vroeger, de jaren 50 en 60... waren kranten groot. En uh, niemand twijfelde aan kranten. En er was ook nog maar één tv-zender and <laughs> de oplagers, ja, de miljoenen en miljoenen. En we dachten, dat zelfvertrouwen moet de krant eigenlijk uitademen. Niet dat gezeur over papier en moeilijk. Het moet uitademen, die krant is er en die is heel belangrijk. Maar natuurlijk wel met eigentijdse letters. Dat betekent dat we speciale letters hebben ook ge ge gekocht of laten maken. En daarnaast zit er heel veel witruimte in. Dus het is een beetje die, dat massieve van vroeger. Van de kranten zijn de baas. Maar veel wit en ook met mooie zielen. Ja. de elegantie die hoort bij deze tijden. Waarin dingen toch ook vooral uh, aantrekkelijk moeten zijn. Maar ik kan me voorstellen dat in jouw tijd is dat allemaal gebeurd... dat je dan met een team zit ja. en dan die letter... of nou, juist die... Ja, dat is een fantastisch proces. Wij, eh, toen ik hoofdredacteur was, was een onderdeel van het plan... of van, van zeg maar de sollicitatie dat de krant moest ver veranderen of vernieuwen. Het was een opdracht van de, van, de, van de uitgever ook... van er moet weer wat gebeuren. Uh, de persgroep, En die hebben mij toen ook wel echt alle ruimte gegeven... van dan ga dat dan maar doen. Toen ben ik daar zelf, ik ben zelf nogal... Uh, ik ben jarenlang filmjournalist geweest voor de Volkskrant. dus ik ben nogal, laat maar zeggen, visueel ingesteld... Dus ik heb daar ook zelf veel over nagedacht. Maar ook met, ons, uh, met, met, met mijn collega in de hoofdredactie, Camilla Leupen. Onze art director natuurlijk, John Koning. En we hadden later ook heel veel steun aan Floor Koop. Een clubje binnen, binnen, binnen de krant. En toen zijn we gaan nadenken van hoe willen we dat nou? En ik had daar zelf vrij dominante gedachten over. dat hoofdredacteur is een doorgaans wat dominante types. Hè? Dus, <lacht> uh, dus ik had daar wel weer ideeën bij. En dat zijn we gaan uitwerken. En dat zijn we al een beetje gaan proberen. En op een gegeven moment hebben we Jacek Oetko erbij gehaald. En Jacek Oetko is een Poolse ontwerper. Die uh, heeft meer kranten voor de persgroep. Op onze uitgever ook gedaan. Ze kenden hem al een beetje. Hij komt uit Warschau overigens. En die heeft het, zeg maar, zoals hij het zelf zo mooi noemt, als een, zeg maar, artistiek of een artistieke consultant, heeft hij het afgemaakt. Dus die is met onze basisidee aan de haal gegaan. En toen zijn we gezamenlijk dat gaan maken. Maar dat zijn wel keuzes, hoor. Bijvoorbeeld, we hebben een, het logo veranderd. Er zit een zwarte balk onder. En die balk komt ook terug in de pagina's op de krant. Maar ook bijvoorbeeld op de website. En ik vind het mooi, want het geeft iets heel veel kracht aan, aan het nieuws, een soort urgentie aan de pagina's. Maar maar er waren natuurlijk ook wel lezers in het begin... die daar heel erg aan moesten wennen, want... Ik moet je voorstellen, je hebt veel vaste lezers, abonnees, die soms 10, 20, 30 jaar abonnees zijn. En in één keer is iets van jou veranderd. Het is alsof je thuis het behang van iemand even verandert, ja. ongevraagd. Dus er waren ook mensen die over die zwarte balk zeiden: ah, van, en... Wat is dat voor graftak op zijn Amsterdam's? Ja. En vindt het zo zwaar en zo somber? Ja, want hoe dik moet die dan zijn? Daar kan je natuurlijk ook nog wel Ja, nou, dat hebben we heel erg, het gaat om millimeterwerk. Het is echt millimeterwerk. Maar die, die balk hebben we bijvoorbeeld veel over gediscussieerd. Ook over fotografie, maar ook wel over keuzes voor fotografen. Het zit, het zit op heel veel niveaus. De witte ruimte. Dus dan wordt het niet te wit, want dan wordt het weer zo slap... en dan wordt het weer misschien net te esthetisch... en dan zijn we weer die snopsen uit Amsterdam. En dat willen we ook niet zijn, want dat is en blijft gewoon een krant natuurlijk. Maar er staan nog wel, uh, boven al die nieuwigheden, vrij onverveerd. Ja. He? Dat, dat heb je niet uh, willen loslaten. Nee, in tegendeel. Dat is heel belangrijk. Wij zijn natuurlijk begonnen als verzetskrant, een illegale krant... in de oorlog, het Parool, net zoals Trouw en Vrij Nederland bijvoorbeeld. Maar uh, er zijn ook destijds tientallen mensen vermoord. En het is, uh, uh, natuurlijk is het lang geleden en is het gevaarlijk om parallellen te trekken... maar juist in deze tijd is zeg maar, het vrije woord... en zeggen en schrijven wat je wilt... staat toch meer onder druk dan we 10, 20 jaar geleden hadden kunnen bevroeden... Uh, ons in Nederland, door de uh, ja, maffiapraktijk, hebben wij zelf een journalist... Paul Fuchs, onze misdaadjournalist, die onder bewaking door het leven gaat. En binnen Europa, Turkije, uh, Hongarije, Rusland... worden journalisten gewoon overhoop geschoten. Dus ik, ben, uh, ik vind dat vrij onverveer waardevoller uh, misschien wel, uh, dan, dan, dan in de jaren tachtig... toen we allemaal dachten dat we overal doorheen waren en dat het... Uh, dat we, he, dat we klaar waren met hmm. de maatschappij, nou, daar hebben we ons toen in vergist. En ben je nu elke dag bezig om die krant dat beeld mee te geven... wat je voor ogen stond toen je met dat ontwerp begon? Ja, zeker. Ja. In die zin uh, ben ik uh, hebben wij een ouderwetse hoofdredactie. Dus uh, lopen en zo. ik. Ja, een beetje dominant. We zitten er vrij kort op. Wij zijn soms ook uh, nadrukkelijk met de krant bezig. Dus mijn dag begint na het zakken van de krant. Dat is om half twaalf, kwart voor twaalf gaat hij naar de drukker. Dan ben je daarna natuurlijk heel erg bezig van wat doen we digitaal en wat, wat gaan ja. we door. En we hebben extra deadlines om, te, om die site natuurlijk uh, uh, gaande te houden. Maar uh, wij houden heel erg, uh, ik bepaal zelf mede heel erg hoe die krant eruit ziet. en uh, dat doen we met een hele grote club, met een redactie. Ja. Dat, is, dat, dat is Ja, maar ook daar, noem je, daar noem je wel iets essentieels. Dat ja. doen we met de redactie. Ja. Maar die heb jij natuurlijk, want journalisten zijn eigenzinnige typen. Ja, dus gelukkig wel. Ja, ja nee, zeker gelukkig wel. Maar als je iets nieuws bedenkt, lezers hebben er al last van. Maar, maar journalisten ook natuurlijk. Ja, dat, dat is ook zo. En wij hebben ook wel veel discussies op de krant. Maar dat is, het is zeker zo. Ik heb journalisten opgeleid om, uh, om, uh, om de macht te wantrouwen. En ik wil niet ja. zeggen dat ik heel machtig ben. Maar ik ben wel de baas van de club. Dus als baas ben je eerder uh, de, de, de, de pisang dan dat te denken. Ja. Is, is Moest je ze echt gemak... overtuigen Ronald? Nou de, de, uh, voor die nieuwe krant uh, het ging ook gepaard met, met een hoop veranderingen en uh, de, uh, je moet altijd wel mensen heel erg meenemen maar ja. omdat ik wel vind dat er een hele duidelijke visie was over niet alleen hoe we die krant eruit ziet maar ook wat we gaan mm -hmm. vertellen. Hè. Wij zijn primair een krant gericht op Amsterdams nieuws maar we maken ook een krant met binnenlands en buitenlands nieuws en hoe is die verhouding ten opzichte van elkaar. Daar heb je natuurlijk op een gegeven moment een heel duidelijke visie op en dan is het heel belangrijk om, uh, dat doen we dan tijdens ouderwets plenaire vergaderingen... om te vertellen, dit is het plan... en we gaan deze krant en deze site maken. En uh, als mensen dat een goed idee vinden... en dat, dat vonden ze, uh, dan gaan was mensen... Was dit plenaire ook... oorlog? Nee, discussie. Oorlog niet. Nee, nee. Heb je wel eens moeten zeggen... maar we doen het toch zo? Ja, en ze niet kunnen overtuigen... Het omdat ik het nou eenmaal zeg, want ik ben de hoofdredacteur. Dat gebeurt hetzelfde, want er is wel een heel duidelijk uh, uh, consensus... over welke krant we moeten maken. Heb je dus een soort je... criteria in je hoofd? Ja, en, die, en, de, kijk, en het voordeel van het Parool is, dat klinkt wat gek... maar wij zijn een relatief kleine redactie... met ongeveer 60, 70 mensen op de vloer. En dan is het stuk makkelijker natuurlijk om met z'n allen... zeg maar als een soort team die krant te maken die je voor ogen hebt... dan wanneer je met 100, 200 mensen, zoals bij de Volkskrant... 180 NEC, 180 uh, Telegraaf... Uh, of nou, het Times, 1100 journalisten, kijk dat, dat, dan, dan, heb je een, dan, dan moet je echt uh, je spierballen laten rollen. <laughs> ja. Maar zo'n clubje van 70 mensen kun je wel redelijk uh, overtuigen van iets. En het is ook een hele fijne redactie. Mensen zijn ook uh, achter dat idee gaan staan. En het zijn goede journalisten. En uh, het idee van het parool is een Amsterdamse krant, maar schrijft vanuit Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, over de hele Nederland en over de hele wereld. Die mix van verhalen. En aan de ene kant kan Bolivia zijn of Donald Trump. En aan de andere kant over uh, de Albert Kuip, zeg Maar, maar het kan bij ons allemaal door elkaar heen staan. Dat ziet iedereen ook voor zich. En, uh, en uh, als je snapt hoe die krant gemaakt moet worden... Dan, Want wat zijn de criteria? Waar gaat ja. het bij jou doorheen? Welke filter? Hoe, hoe ziet ja. die eruit? Nou, kijk, uh, nieuws is sowieso nieuws. Dat, uh, dat, dat weten we allemaal. Dat loopt weg via de website. Dus dat gaat de hele dag door. Wat wij heel erg doen in deze krant... is, uh, behalve dat we zorgen dat hij er heel mooi uitziet... is proberen voortdurend ook uit te leggen wat nieuws voor mensen betekent. En of dat nou internationaal nieuws is. En in ons geval ook veel Amsterdams nieuws. Niet alleen van, het is druk in de stad... Want er lopen veel toeristen. Maar hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Waar leidt dat toe? Maar dat doen uh, alle kranten toch? Ja, alle? nou ja, kijk, je ziet toch wel dat uh, het, het, het, het service geven is binnen de journalistiek lang een beetje. Uh, ja, het was toch ook een beetje. Werd ook, het ging natuurlijk alleen om hard nieuws en Er werd met Lédin over, over gesproken, zeker. natuurlijk. Ja, en, en service is ook uitlegstukken. Of ja. dat je uitlegt van waarom, waarom, uh, waarom is het dan zo druk in de stad? Of waarom is de huizenmarkt op drift? En wij bijvoorbeeld uh, wij doen dat. Bijvoorbeeld, die huizenmarkt in Amsterdam dat is een verhaal natuurlijk met de huizen ja. die onbetaalbaar zijn. daar laten we aan de ene kant zien dat het uh, dat er, dat er mensen zijn, die, uh, bedrijven zijn, die heel veel panden in bezit hebben. En, en, en, een ja, een, een Koninklijke. Uh, onder litten, andere ook, zeker, ja. ja. En uh, dat, dat, is wel dat wel echt uh, uh, uh, uh, mensen zijn met drie, vier, vijf, zeshonderd panden in hun bezit. We laten ook bijvoorbeeld zien hoe uh, de sociale woonmarkt op drift raakt. En dat het voor mensen ja. onbetaalbaar wordt. Dus we laten de succesverhalen zien. De verhalen die niet deugen. Maar je laat ook heel erg zien uh, de mensen die buiten de boot vallen. En hoe zo'n stad daardoor sociaal verandert. Maar noem eens een woord wat hoort bij het parool. En ja. dat hoort niet bij de NRC, ook niet bij de Volkskrant: opgewekt. Oh. Opgewekt, ja. ja. Nou, dat is vind dat ik het? wel interessant, want ja. nieuws, nieuws is per definitie ja. niet opgewekt. Liquidaties nee. van de weken uh, nee. in, in de hoofdstad. Nee. Uh, nou ja, moord en doodslag altijd. Waar zit de opgewektheid? Nou, he? als ik opgewekt zeg, dan... Kijk, nieuws is uh, wat je zegt terecht. Uh, als er een moordpartij is of er zijn uh, verschrikkelijke dingen aan de hand... dan schrijven we daar natuurlijk uitgebreid over. Dat is onze taak. Maar daarnaast heeft het vooral van nature... of van, eigenlijk vanuit van oudsher een soort eigenschap... om ook te kijken naar de mooiere en leuke dingen in het leven. Ja. Dus wij zijn er ook dol op... Je bedoelt, je, ja, maar dan bedoel je de Camille tijd uh, nou, onder zeker, de andere... want daar is het dan begonnen, ja, ja, ja, de, ja, de, dus de, de gezelligheid zeker. en de humor. Ik zeg altijd, bij het Parool kijken we het liefst, uh, toch met, draaien we ons gezicht... toch het liefst een beetje richting de zon... en bij andere kranten oh, ja? kijken we toch een beetje meer naar maar, de modder. Waar zit de zon in de zaterdagkrant? Want oh. we hebben hem hier voor ons liggen. In de zaterdagkrant zit de zon op heel veel plekken. Uh, bijvoorbeeld oh. in PS van de Week, ons magazine... Oh. waarin we natuurlijk uh, nu een heel opgewekt leuk verhaal hebben... deze week over uh, de opmars van Fransen in de stad. Dat er in één keer oh. heel veel Franse boekwinkels zijn... Oh. Van Franse brasseries, Franse eethuizen. En 8000 Fransen die in Amsterdam komen wonen... omdat ze het gewoon wat compacter en leuker vinden dan Parijs bijvoorbeeld. Maar ook omdat ze vaak verliefd zijn op een Amsterdammer... of het, vaak het <lacht> leven veel simpeler dan ja. je denkt. Maar dat is een heel opgewekt verhaal, vind ik. Het zit er ook heel dus erg... In Amsterdam. Het zit ook in onze boekenbijlagen, zes pagina's op zaterdag... waarin we ook uh, uitgebreid uh, uh, laten zien wat voor mooie boeken er worden gemaakt. En natuurlijk, als er iets slecht is, dan zijn we hard en negatief. Want we zijn journalisten. Maar in onze krant zie je wel dat we ook wel laten zien... Dat heel veel dingen wel goed gaan. Ja. Wij vragen, uh, Ronald Okhuizen... om onze gasten altijd een uh, historisch mediafragment te kiezen. Jij komt met een sportfragment. Ja. Het WK Voetbal, 78. In een bomvol stadion in Buenos Aires... is het 11e wereldkampioenschap voetbal officieel geopend... met een show die miljoenen in de wereld op datzelfde moment... via satelliettelevisie hebben kunnen volgen. Bij de 16 landen die door Argentijnse gymnasten en studenten... gepresenteerd werden, ook Hollanda... Aan het eind van de show vormden de studenten op het middenterrein het inmiddels overbekende symbool van dit kampioenschap. Waartegen in Nederland door Bram Vermeulen en Freek de Jonge zo fel geageerd is. We gaan naar Argentinië, waar dagelijks wordt gemoord. Maar daar is eventjes geen tijd voor, zojuist heeft rap gescoord. Rap, goudhandje. Ja, ja. Rep, Amsterdammer, Amsterdammeren. Ook, zeker, Ook ja. nog. Ja, Maar wat, ja. waarom koos je dit? Nou, kijk, uh, als je nadenkt van wanneer word je nou... wanneer word je eigenlijk journalisten? dat is heel ingewikkeld. Ik weet wel dat ik al op de middelbare school uh, schrijven... veel leuker vond dan rekenen. Dat is nog <laughs> steeds zo. En dat is maar goed dat we bij het borrel daar andere mensen voor hebben, zeg maar. Maar het is, weken uh, 78 was ik 12, 13 jaar, 12 jaar. En ik was natuurlijk, ik ben een enorme voetbalgek. En uh, inderdaad, ik ben natuurlijk een Amsterdammer, dus ik ben nog een fanatiek wat betreft Ajax. Nederlands elftal, we hadden dat WK in 74 gehad. We gingen weer, Kruif ging niet mee. Maar als kind was ik daar, ik woon in Ankerveen een dorp... niet hier ver van Hilversum, eh, tussen de weilanden. Ik liep in zo'n oranje shirt en dacht, nu gaat het gebeuren. En in één keer, en dat weet ik nog goed, kwamen die verhalen... die ik in het begin als kind niet zo goed begrepen ligt. Maar ik zag journalisten in die ouderwetse actualiteitenprogramma's praten. Ja, in één keer ging het over een regime. In één keer ging het over dwaze moeders. En ik denk dat dat voor mij een moment was dat ik dacht... oh, dat eh, als kind ook accepteren... Of begreep van, uh, het is niet alleen een WK voetbal, er zit een wereld achter en er waren mensen die daar kritisch over durfden te zijn. En zelfs Freek uh, en Bram die zeiden je moet helemaal niet naar het WK gaan, wat ik destijds natuurlijk een idioot idee vond. En achteraf uh, vond ik dat, uh, hebben ze een heel groot punt gehad natuurlijk. Maar uh, dat is het moment dat ik, dat ik de journalistiek voor het eerst zag functioneren. Een verhaal achter de oppervlakkige werkelijkheid. En dat heeft mij toen gefascineerd. En ik weet dat ik al vrij kort daarna, en dat klinkt wat wijsneuzelig. Want ik was op middelbare school best een probleemgeval. Dus ik was niet zo'n briljante leerling. Maar ik was wel iemand die heel erg toen de Vrije Nederland ging kopen. Dat was iets wat, moet ik er wel bij zeggen, van huis uit bij ons niet normaal was. Wij, uh, wij, wij kom uit een heel eenvoudig gezin. Dus wij hadden thuis geen boeken over de, of dat soort zaken. En ik werd hongerig naar nieuws. En dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. En je zou naar zo'n WK vandaag de dag ook... daar, daar zou je natuurlijk je, je sportjournalisten ja. naartoe sturen... maar je zou er ook algemeen verslaggevers omheen zetten. Ja, nu, nu is, kijk, je moet ook niet vergeten dat de journalistiek... want dat is ook wel belangrijk. Er wordt altijd zo uh, klagerig gedaan over journalistiek. Hè. Het zou niet goed gaan en de oplagers gaan omlaag. Dat is ook zo, want de wereld verandert natuurlijk en die wordt digitaal. Maar ik denk dat stukken vaak veel meer worden gelezen dan ooit... omdat ze juist digitaal verspreid worden. Maar de journalistiek op zich is ook zo ongelooflijk geprofessionaliseerd... In het algemeen of het nou dat ga, heb ik het over alle kranten in Nederland van de Telegraaf, AD of het de, kijk naar een krant als Tubantia of naar het Eindhoven's Dagblad. Het zijn allemaal fantastisch gemaakte kranten en we zijn volgens mij in Nederland ons niet zo bewust van het feit dat het journalistiek hier echt op een heel hoog niveau staat. Het is ook in die zin niet toevallig dat wij die prijs twee keer gewonnen hebben. Wij, wij denken in Nederland in het algemeen zo ongelooflijk goed na over wat voor verhalen we willen vertellen en hoe we ze die bij de lezers willen bedenken. En als je bijvoorbeeld kranten uit 1978 pakt maar ook uit begin jaren negentig, toen ik zelf al erg uh, in de journalistiek uh, bezig was. Uh, je gelooft het gewoon niet. Het zijn lappen tekst met bijna geen. Ik bedoel, de wet gewoon maar getikt en getikt en getikt tot er geen einde aan kwam. En veel was goed. En dat is allemaal ongelooflijk veel beter geworden. En dat is wel iets. Uh, als we nu naar zo'n WK gaan, dan wordt daar inderdaad een enorm plan gemaakt. Zo interessant trouwens, een probleemgeval. Ronald Ockhuizen, die uiteindelijk dan hoofdredacteur wordt van een krant. Ja. Terwijl er thuis geen boeken zijn. Ja. Ja. Dat moet bijzonder zijn in jouw familie. Ja, dat is. Dat is uh, ik ben er wel een, een, een, een, een anders kind, geloof ik, zo noem je dat. Ja, nee, dat is waar. Wij hadden wij thuis. Uh, mijn, mijn vader werkte hier in de buurt van Hilversum en in, uh, in een golfkartonfabriek van Meurs heette die. Dat was die heftruckchauffeur. Dus het was inderdaad niet zo heel erg voor de hand liggend... dat ik hoofdreacteur van een krant zou worden, maar het leven. Mm heeft zo zijn zijwegen. Hè? En ik heb een beetje wind in de rug gehad. En op een gegeven moment ben ik gaan studeren. En, uh, en ik ben zelf ook een vrij opgewekte man. Dat helpt ook. Dus ik zag altijd overal wel meer kansen dan problemen. En op een gegeven moment uh, ben je journalist. En dat is het mooie van journalistiek. Hè? Als je een beetje talent hebt en je kan schrijven en je bent nieuwsgierig, dan maakt het ook überhaupt niet meer uit wat voor achtergrond je hebt. Want dan word je alleen maar afgerekend op je stukken. En dat is uh, op een gegeven moment is daar een beetje tempo in gekomen. Echt autodidact? Uh, uh, nee, ik, ben, oh. ik heb wel keurige studie gedaan, maar dat heet culturele studies. Maar ik moet wel zeggen, dat, dat was een soort pretpakket aan de universiteit. Uh, maar die studie, dat, ik begon er wat later aan, aan ja. de meeste studenten, omdat ik vrij lang over die middelbare school had ja, gedaan. Ja, want je was een probleemgeval. Ja, ik moest me weg vinden hier in Hilversum, op het Comenius College. En dat ging gepaard met veel blijven zitten. En ik ging meer rond in de Hilvershof bij de snackbar dan, uh, dan dat ik bij, uh, bij de les zat. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Ja, wat zullen ouders die dat horen nu denken oh, het oh, komt toch nogal goed. Dus. Ja, je moet. Uh, dat is ook echt zo. Sommige kinderen passen niet zo in het schoolsysteem vanwege hun achtergrond of misschien omdat hun hoofd te veel stuurt. En dan, uh, dan is vaak de kans groot dat je, als je wat ouder bent... dat je, dat je denkt, ach, ik moet nu toch maar wat gaan doen om, uh, om geld te verdienen. En ook vooral, in mijn geval, om die verhalen te vertellen die je kwijt wil. Het uh, voetbal van deze middag is uh, begonnen, Ronald. Het is niet jouw favoriete club. VVV Twente met Chris Wobbe. <laughs> Ja, er zijn een aantal venlonaren die je er anders over denken, want het stadion zit behoorlijk vol. De koel cool, natuurlijk moet VVV hier vandaag gaan winnen. 33 punten verzameld, nagenoeg veilig, maar de laatste 7 wedstrijden wist de thuisploeg van de middag niet te winnen. De Serie van FC Twente is nog langer. Die ploeg wacht al 12 wedstrijden op een overwinning. Nu dan het balbezit voor VVV wordt meteen hun te gezocht, maar niet bereikt van Kroijer achteraan. Wil Peet Bijen, centrale verdediger van FC Twente de bal wegtrappen, maar hij schiet hem eerst tegen de doorgelopen van Krooi aan. Gelukkig brengt Joël Drommel redding op die bal. En nu dus, uh, is het Cuevas, de uh, linksback Chilean van SC20. Natuurlijk moet deze ploeg het vandaag gaan doen. Het moet echt winnen. Er is geen andere optie voor de gasten uit Enschede, die zo'n moeizaam, desastreus seizoen beleven. Op de 18e plek staan ze. Nu dan weer het balbezit. Danny Post. Schiet de bal omhoog. Wordt er wel, wel geraakt door Danny Holla. Controlerende middenvelder van FC Twente. Die heeft de bal veroverd. Zoekt meteen de diepte op slagveer. Die is snel. Maar de bal wordt veel te ver voor hem uitgespeeld. En dan is het. oh Unestal. Die zomaar heel erg slordig verdedigd door het midden. Laag door het midden. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Dat weten ze bij de Efjes nog wel. Want daar stond Jensen en die haalde uit. Maar dat schot werd geblokt en ging de achterlijn over. Eerste hoekschop is voor FC Twente. Dan die toch merkwaardig actie van Lars Unestal. Maar het is nog steeds 0-0 in de koel. Cool. Het mediacircus. Ron, Ron van waar gaat het over? Over 1 april. Ach ja, het is we weer die ik? legendarische datum. Zien jullie nog in, in... grappige stonker deze week? Ja, ja ik, vanochtend nog. Vertel? Nou, voetbalfritsen.nl bracht het bericht Peter Bos, nieuwe trainer, Feyenoord. En toen dacht ik, ja, dat is ook logisch. Van Bronco zit in de Sores. en die zou gisteren gezegd hebben dat hij wegging bij Feyenoord. Nou, dus we... ik lees dat bericht en ja, allemaal logisch, hè? Aan het eind ja. 1 april. Nou, dan is het een goede grap. Ja, maar het stond erbij, dus dat het in 1 april was. Aan, aan het was. eind van het bericht, ja. ja. Wat wel weer vernieuwend is volgens mij, dat het erbij staat, erom. Ja, zeker. Nou, commerciële bedrijven, dat zijn vooral... Uh, de de bedrijf, bedrijven spelen vooral in op, uh, op die 1 april-grappen tegenwoordig. Uh, nou, op social media waren er een hoop te vinden. Luister even mee naar een compilatie. Achtereen volgens hoor je uitzendbureau Young Capital... maaltijdbezorger Uber Eats en het pretpark De Efteling. Alle sollicitanten die bij ons op gesprek komen voor een baan... Bieden we een shotje aan of een jointje om de ergste zenuwen voor het sollicitatiegesprek weg te nemen. Uber Eats brings to you the world's first anti-aging ice cream. Wij mogen vandaag bekendmaken dat het ons als eerste attractiepark in de wereld gaat lukken. We gaan baby's toelaten in de pietel. <tosses> Ja, dat hadden ze heel professioneel aangepakt met een filmpje. En kinderartsen die het allemaal heel verantwoordelijk vonden. Overigens, die, die 1 april grappen het duurt wel een week. Vorige, vorige week toen belanden de eerste 1 april grappen al op het internet. En dan moet je dus een week, uh, hopen ze dat mensen erin stinken. En dan vandaag wordt het pas gezegd 1 april. Dus het duurt langer dan één dag. Er waren nog veel meer grappen. De, de Burger King die kwam met de Chocolate Whopper. Uh, ma makelaar makelaar had een primeur. Uh, voor mensen die te druk zijn voor een woningbezichtiging... Uh, kun je dat nu ook doen met een drone... Uh, de, idee. En voor de echte beleving krijg je dan ook een sample van de geur van dat huis... krijg je toegestuurd thuis. Om ook te, te ruiken hoe dat huis eventueel zou ruiken. En, en de Kids Week die kwam met de snoep chip Ouders kunnen hun kinderen gaan chippen. Uh, uh, als ze dat doen, dan kunnen ze via een app in hun telefoon aflezen... hoeveel hun kinderen snoepen. Nou, paniek natuurlijk hè, bij de kinderen, dat snap je wel. Nou, 1, 1 april grap is aantrekkelijk om je merk... op een originele manier onder de aandacht te brengen. Thijs Waardenburg is onderzoeker en docent sociale media... en auteur van het boek inhaken met sociale media. Uh, Thijs, waar moet zo'n goede 1 april-grap een inhaker aan voldoen? Wat in ieder geval heel belangrijk is, als je dan een grap gaat maken... is dat in ieder geval het moment, dat is dus 1 april... goed samenvalt met de content uh, en het merk dat uh, ja, de afzender is van, uh, van de 1 april-grap. En als er dus geen duidelijke samenhang is... dus als er een 1 april-grap wordt gemaakt door een bedrijf... Uh, dat bijvoorbeeld uh, eigenlijk heel serieus is... dan kan dat plan mislaan. Nou, als voorbeeld van een uh, geslaagde 1-april-grap noemt uh, Thijs een grap van een bitterballenfabrikant dit jaar. Mora die was uh, vorige week donderdag al uh, vroeger bij met een advertentie over paasbitterballen. Uh, dat die vanaf deze week verkrijgbaar zouden zijn, de limited edition paasbitterballen. Daarbij stond ook nog uh, de tekst, ga er naar op zoek in de supermarkt, maar let op ze zijn goed verstopt. Uh, dus dat geeft al eigenlijk een hint dat het een 1-april-grap zou zijn. Maar het combineert op een goede manier denk ik uh, 1-april met Pasen en met het uh, merk Mora, die natuurlijk bitterballen verkopen. Ja, maar een inhaker hoeft niet alleen positief te werken. Sommige bedrijven zijn volgens Thijs Waardenburg, de social media expert, niet altijd bijster origineel. Een bedrijf dat heel actief bezig is met inhakers is, is Heineken. En zij hebben bijvoorbeeld ook een, een inhaker bedacht op 1 april, of een grap bedacht op 1 april... met uh, bierpads die je dan in, uh, in je ook kun, zou kunnen stoppen. En weder dus een uh, <laughs> vers getapt biertje uit je Censeo zou kunnen halen. En die wordt eigenlijk ook ieder jaar weer gerecycled. En dat, dat is eigenlijk een beetje op het tenenkrommende af. Ja, grap moet je altijd maar één keer maken. Hè. Dat is een gouden, gouden regel. Een nieuwsmedium moet vooral erg oppassen met het maken van 1 april grappen. Vooral in tijden van nepnieuws. Maar bij, de, bij het NOS Jeugdjournaal is het echt een traditie. Tot vorig jaar, toen kwam hoofdredacteur Marcel Geloof met deze mededeling. Ik vind het heel erg belangrijk als kinderen naar het jeugdjournaal kijken... dat ze geloven wat ze zien. Dat ze echt zeker weten dat de feiten kloppen... die wij als redactie uitgezocht hebben, die jullie uitgezocht hebben. Dus daarom horen je 1 april grappen eigenlijk niet thuis in het jeugdjournaal. Ja, maar je voelt hem al aankomen. Ook dat was natuurlijk een 1 april grap. Stoppen met al die leuke grappen? Echt niet. <laughs> Ik vind het wel weer leuk, hoor. Ja, ja dat hoort. En nou, benieuwd wat ze vandaag hebben. Ze houden hun kaken op elkaar, dus uh, we gaan kritisch het Jeugdjournaal volgen vanavond. Uh, maar verder doen serieuze media nauwelijks aan 1 april grappen. Komt dat door de commotie over nepnieuws? Ik vroeg het aan uh, fact-check-expert Peter Burger. Hij is onderzoeker journalistiek en docent aan de Universiteit Leiden. Ik denk dat er sowieso al weinig serieuze nieuwsmedia waren... die meteen van 1 april grappen. Dat was toch meer iets voor bijvoorbeeld het Jeugdjournaal... wat op zich ook een best serieus nieuwsmedium is... maar daar past het beter bij. Dus ja, ik, ik denk niet dat we op dat punt een verandering gaan zien dit jaar... na alle commotie over nepnieuws. Nou, Peter is voor ons ook even in de geschiedenis van de 1 april grap gedoken. Als je terugkijkt in de geschiedenis... dan zie je dat Nieuwsmedia regelmatig 1 april-grappen hebben gemaakt. Kort na de oorlog maakte het Eindhoven's Dagblad zelfs de Eindhovenaren bang... met een, een verhaal over een atoomwolk op 1 april. <laughs> het lijkt me niet zo grap over te maken, maar dat deden ze toch. Er is natuurlijk een hele geschiedenis van journalisten... die, uh, die sterke verhalen verzonnen. De ook uh, in de maanden dat het geen 1 april was. Ja, en rond de 1900, dan gaan we echt een stukje terug... beperkte dat grappig bedoelde nepnieuws zich echt niet alleen tot 1 april. Destijds... Noemden ze dat zeeslangverhalen. Uh, een verwijzing naar een uh, soort zeemonster dat dan de hele tijd opdook en weer verdween. Uh, en het is ook heel erg lang komkommertijdverhaal genoemd. Hè, met het idee dat uh, midden in de zomer, als de parlementen met vakantie waren en uh, als er verder niet veel nieuws was, dan was de verleiding extra groot om maar om de lezers tevreden te stellen, sterke verhalen in de krant te zetten. Destijds was dus het idee. Dat is één bepaalde periode in het jaar, de kommertijd. Nou, Dan had je nog één speciale dag, 1 april. Maar voor de rest kon je het nieuws wel vertrouwen. Dat is verschoven. He, zeker met die term nepnieuws is nu het idee... dat je ja, eigenlijk alles en iedereen de hele tijd moet wantrouwen, Zowel politici als bedrijven als nieuwsorganisaties. Nou, tegenwoordig dus geen 1 april-grappen meer bij nieuwsmedia. En het zou ook niet eens moeten opkomen... in de hoofden van journalisten, vindt Peter Burger. Ik denk dat nieuwsorganisaties altijd waakzaam moeten zijn. Ja, soms is dat lastig. Je had bijvoorbeeld die grap van uh, Tony Chocolony die naar de beurs ging. Als, als ook uh, de mensen van Tony Chocolony zelf volhouden dat het waar is, dan moet je echt goed je best om daar doorheen te prikken. Maar ja, voor journalisten zou eigenlijk het motto moeten zijn, het is dus het hele jaar 1 april, dus ja, het hele jaar goed opletten, extra wantrouwd zijn, uh, proberen om niet in uh, allerlei marketingstunts te trappen. Ja, en om dat te onderstrepen, pak allemaal even de agenda erbij. Vandaag dus de 1 april grappen, maar morgen dan is het juist ja, uitgeroepen... door de Internationale Vereniging van Factcheckers, die bestaat echt... uitgeroepen tot Internationale Factcheckdag. Dat is morgen. Ja. Nou, dan horen we je over een uur met kassie kijken. Zeker. Ronald, Ronald Ockhuis. In, uh, hebben jullie in 1 april gehad afgelopen zaterdag in de krant? Nee, nee nee, nee, nee, nee. Tenminste, niet dat je weet. Nee, nee, Ik ben het heel erg eens ook met, met wat hier wordt gezegd. Kijk, het is voor mediaorganisaties echt op dit moment heel mm. belangrijk. Betrouwbaarheid, hè? Daar ja. gaat het allemaal om. En uh, mensen die betalen voor nieuws, want er is heel veel gratis te vinden. Dus als je mensen zegt van je moet betalen om abonnee te zijn van een krant... Mm. dan betekent dat je, dat je 100% betrouwbaar moet zijn. Maar dat is momenteel het meeste waard. Dus je moet vooral geen rare grap en grol gaan uithalen. Het is wel zo dat we er wel eens zijn ingetrapt. Ik weet dat het parool jaren geleden... dat was nog voordat ik zelf werkte... een keer de krant heeft geopend... Met een, dat er een e zou verschijnen van de schrijver Abdelkade Benali. En dat bleek bijna erin zien een grap van de uitgever te zijn. En die is vlak voor de deadline... de pestbericht de wereld al niet had geslingerd. Uh, en wij hebben ook me inderdaad meegemaakt... dat we bedrijven bellen van is het geen 1 april grap... Hmm. of is dat wel is dat niet een beetje raar? En dat ze dan keihard zeggen nee, het is geen 1 april grap. En pas op 1 april zeggen ja toch wel. En dan wordt het liegen. En dan is de grap er een beetje ja. vanaf, vind ja. ik. En ik vind dat zeker in deze tijd... waarin mensen al snel roepen... je verzint je eigen nieuws of het is uh, fake nieuws... dat we daar uh, ontzettend voorzichtig mee moeten zijn. Maar het jeugdjournaal, daar ben ik het ook mee eens... die moet het wel het gewoon... Blijven, op, hè? Op, ja. Ja, ik ja. bedoel, we moeten jonge mensen ook laten zien... dat de wereld vooral heel leuk is. En ik moet nog steeds lachen om dat balkenende destijds... Uh, dat filmpje dat hij dan de hoofdrol zou gaan krijgen... in de nieuwe Harry Potter film. Ja. <laughs> Als de vader van Harry Potter. Ja. Dat ja. was toch ja. Meestelijk. ja. ja. Ronald Ookhuizen, daar praten we mee. Tegenwoordig hoofdredacteur van het Parool. Maar we gaan eerst nog eventjes naar Geolibus, geloof ik, hè? Ja. Ja, was ik even vergeten. Naar de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat die is inmiddels alweer een tijdje bezig. En uh, de coureurs die hebben nu ruim 80 kilometer gereden. Een heel nerveus begin van de ronde. Maar dat zijn we eigenlijk wel gewend. Het tempo lag zo hoog. Eerste uur bijvoorbeeld, gemiddelde van 46 kilometer. Uh, dat alle vluchtpogingen die ondernomen werden, en dat waren er nogal wat, dat die allemaal teniet gedaan werden. We zagen hele actieve mensen van Lotto Jumbo, de Nederlandse ploeg. Maarten Wijnands die het daar probeerde. Pascal Einkhoorn. We hebben uh, nog wat andere mannen daar op kop zien rijden. Jos van Emden bijvoorbeeld. Uh, ook bij die andere Nederlandse ploeg, hè, ook in het oranje. Die uh, hebben zich ook uh, van voren getoond uh, met uh, nogal wat renners. En nu hebben we dan eindelijk een serieuze kopgroep. Na zo'n 70 kilometer koers is dat uh, ontstaan. Een kopgroep die op dit moment drie minuten voorsprong heeft op het peloton. Het peloton, daar wordt uh, de controle gevoerd door Quickstep. Dat is toch de favoriete ploeg. Die hebben natuurlijk Philippe Gilbert. Ze hebben Nicky Terpstra. Ze hebben heel veel andere renners die uh, nog goede dingen kunnen laten zien in deze Ronde van Vlaanderen. En als je kijkt naar dit voorseizoen, naar de klassiekers. Ja, dan hebben zij toch eigenlijk wel geheerst als ploeg in de, de klassiekers. Dus nu hebben ze het heft ook in handen. We kijken nog even naar die kopgroep. Naar de Nederlanders die erin zitten. Want er zitten er drie in op dit moment. Een kopgroep van elf man. Pim Lichtaard van Roompot. Floris Scherts, ploeggenoot van hem. En dan hebben we ook Pascal Eenkhoorn van Lotto Jumbo. Andere Nederlander die dus in die kopgroep vertegenwoordigd is. Eh, ook nog drie Belgen. Dan hebben we verder allemaal eenlingen. Een Oostenrijker, een Fransman, een Spanjaard, een Zuid-Afrikaan en een Italiaan. En voorlopig krijgen ze een beetje ruimte van het peloton. Maar het peloton. Laat het niet verder oplopen dan boven de drie minuten. Want uh, dan wordt het allemaal een beetje link. Het is nat onderweg. We hebben net een flinke bui gehad. Het zal vanmiddag wat droger gaan worden. Ja, en dan maar eens kijken of we een echte hele stoere, spannende finale krijgen van deze Ronde van Vlaanderen. Als ze eenmaal in de heuvelzone zijn. En dat begint dan straks allemaal met de oude kwaremond. Tot twee uur de perstribune. Met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. En we hebben vandaag als gast, ik zei het, Ronald Okhuizen, hoofdredacteur van het Parool. Um, we gaan eens even kijken wat je allemaal in het verleden hebt gedaan. Onder andere was je filmrecensent voor de Volkskrant. Ja. De film Shakespeare in Love was vannacht de grote winnaar tijdens de 71ste Oscar-uitreiking in Los Angeles. En over de winnaars en de verliezers spreek ik met Ronald Ockhuizen. Je bent filmrecensent bij de Volkskrant. Oscars is eigenlijk toch te vergelijken met, uh, met kijken naar het Songfestival. Het is meer uh, kletsen over de jurken dan echt over filminhoud spreken. Omdat film zo leuk is heeft ook iedereen een mening erover. Maar met die mening zit het niet altijd echt heel erg goed. Wat hoor je nou meestal? Hè? Je vindt het een flutfilm... of het wel oké, okay, of wel lollig, of wel grappig... of van die acteur wel uh, tof. Straks de Snelkooppaancursus. Hoe maak ik een recensie? Welkom bij de laatste uitzending van Cinema.nl, ITVA 2005. We hebben dagelijks verslag gedaan... van het International Documentary Festival Amsterdam. Uh, om te beginnen zit hier al het de cinematografische neusje... van de recensente zalm... Wie denk je dat vanavond de prijs gaat krijgen door Oscar voor de beste film? Ronald Okhuizen van Parool. Ik vrees Avatar. Uh, nu Ronald Okhuizen chef kunst en media bij Het Parool die uh, twee onderwerpen komt aanbieden. Namelijk ja, twee uh, fijne dingen bij me. Er is uh, goed nieuws voor de liefhebbers van literatuur, want uh, Sees Notenboom heeft een nieuwe verhalenbundel geschreven. Goedenavond, welkom bij de wamen van de dag. Het programma over media en journalistiek. Ook aan tafel Ronald Okhuizen, de adjunct hoofdredacteur van Het Parool. Zijn krant stapte. Deze week uiteraard voor de journalistiek. Ja, eigenlijk een, uh, een, een clubje dat uh, in de voltooid verleden tijd uh, behoort te zitten. Astrid Holleder klaagt in een nieuw boek dat zij en haar zus de beveiliging zelf moeten betalen. Ronald Okhuizen zit hier ook aan tafel, hoofdredacteur van het Parool. Je hebt haar uh, gesproken. Merkt je iets van uh, angst als je met haar praat? Ja, natuurlijk. Kijk, Astrid Holleder leeft totaal afgescheiden van de wereld. Ook ik, ook al ben ik een keurige journalist van een uh, keurige krant, zou ook een lek kunnen zijn. Ronald Ockhuizen interviewde Astrid Holleder. Ja. Hoe was dat? Um, ja, ingewikkeld in die zin dat het al begint dat, dat er een tussenpersonen zijn die jou uh, met haar in contact brengen. En op een gegeven moment krijg je op het laatste moment een locatie. Want zij leeft inderdaad volledig afgeschermd van de maatschappij. Omdat bij haar de permanente angst natuurlijk overheerst dat ze kan worden doodgeschoten. in opdracht van haar broer Willem Holleder. Dus dat, dat is per definitie een. Een hele vreemde omstandigheid. En uh, ik heb haar lang kunnen spreken. En zij heeft uitvoerig uh, verteld over hoe dat is. De, haar keuze om, uh, om haar broer, zoals ze toch zelf ziet, te verraden. Omdat het te gevaarlijk was om, uh, om Holleder uh, nog uh, ja, te, te beschermen als zuster. En wat dat voor gevolgen heeft. En uh, dat is wel pittig. Want uh, pittig is zacht uitgedrukt. Hoeveel... Zij kan niet over straat. En nee. ze, als over, ze woont in diverse huizen. op En zelfs haar eigen uh, dochter weet niet waar zij zeg maar, zich bevindt. Wat heeft ze er nog toe te voegen aan de boeken die ze daarover geschreven heeft. Onder is, de titel Judas. Ik bedoel, dan mag je een interview met haar maken... maar er liggen twee boeken op tafel. Ja, dat, dus, dat, dat, daar, daar, ja. dus dat, is, dat is het mooie. Hè? Wat wil dus, je dat, dan je, van haar weten? Nou, je wil ook weten wat haar rol hierin is. Want zij geeft heel veel weg in die boeken. Het eerste boek was natuurlijk het grote geschiedenis... Ja. de familiegeschiedenis, eigenlijk een Jordaneese geschiedenis... van een gezin dat helemaal ontspoort... met een, een, een, een agressieve, alcoholische vader. Waardoor je ook beter begrijpt... waarom bijvoorbeeld Willem Holleder... Uh, toch van het padje is afgeraakt... Maar je, je, je, het tweede boek gaat ook veel meer over haar leven na ja. het verraad. Dus wat, hoe, is dat, hoe, hoe gaat ze, probeert ze haar leven weer op te pakken? Wat je opnaam. van haar wil weten, is natuurlijk ook van hoe betrouwbaar ben je zelf. Ja. He, dat probeer je toch ook boven water te houden. En wat krijgen. denk je? Uh, ik denk dat zij wel betrouwbaar is, maar zij kijk het, het gevaarlijke is dat zij uh, ook heel lang heeft, uh, in die wereld heeft meegedaan. Ze is natuurlijk gewoon een hele goede advocaat altijd uh, geweest, maar ze heeft natuurlijk ook uh, met de één been in die misdaad gestaan, al was het maar, omdat zij de zus van Holleden was en natuurlijk van die praktijken afwist. En daar blijft de, de, altijd natuurlijk de interessante vraag, wanneer stap je eruit en waarom heb je dat niet eerder gedaan en wat hou je nog achter? En dat probeer je dan natuurlijk toch over die ethische dilemma's van hoe eerlijk kan je zijn en hoe eerlijk ben je? Of hou je nog dingen achter om op een later moment een troefkaart te trekken hm. tijdens dat proces. Dat probeer je dan boven water te en krijgen. wil zij alleen maar met de hoofdredacteur spreken van de krant? Uh, nee, dat is, dat is niet zo. Zij heeft ook wel een uh, interview gegeven met John van den Heuvel en de Telegraaf. Bijvoorbeeld. Ja, ja, nee, maar uh, ik bedoel, jullie zitten... Jullie uh, nee, zet, jullie nee dat, het. Gaat, dat gaat, het heeft alleen te maken met uh, dit geval, met, met uh, zoals het dan zo'n uh, zo beetje quasi interessant klinkt, maar zo bedoel ik het niet. Met netwerk en mensen kennen. Op een ja. gegeven moment heb ik geprobeerd haar te pakken te krijgen. En toen is er op een gegeven moment gezegd... Uh, dat zij zei, dat, nou, dat, dat, daar voelde ze wel wat voor. En dan, ja, dus ja. het had echt te maken met... dat ik zelf erachteraan ben gegaan. En via tussenpersonen met haar in contact ben gekomen. En uh, ik denk dat zij net zo goed... bijvoorbeeld met Paul Fuchs het interview had willen doen. Onze misdaadjournalist op Maarten van Dunn. Wel met mensen waarvan ze weet dat ze... dat, is okay werk, ja, dat ze heel serieus hun werk bedrijven. En, en daarnaast... Blijft het inderdaad voor haar, elk contact een risico? Want als ik ga roepen, ik heb een afspraak met haar en ik zit uh, die middag in, ik roep me wat uh, in Diemen Noord. Dan, dan, ja, dan zou je toch Amsterdam is een kleine wereld, mensen op verkeerde gedachten kunnen brengen. Want Paul Vugtje noemt hem al, hè, dat zei je ook aan het begin van de uitzending. die uh, woont op geheime adressen, ja. um, omdat hij bedreigd wordt. Zou jij dat ervoor over hebben als journalist? Nou, dat is een heel lastig vraag. Want dat weet je pas als het zover is. Ik moet wel zeggen, Paul Fuchs, onze misdaadjournalist... en die wordt inderdaad in die mate bedreigd... dat hij al een maand of zes uh, nu zwaar beveiligd wordt. Dus hij kan alleen naar plekken met, met vijf, zes man beveiliging om zich heen. Woont inderdaad in een safe house met zijn vriendin. Is eigenlijk zijn leven kwijt voor de journalistiek. Blijft schrijven. Hij staat afgelopen zaterdag alweer twee, drie keer in de krant zelfs. Uh, en er is ook veel te doen in die wereld natuurlijk... met al die liquidaties. Uh, ja, ik zou dat zelf een, heel erg... Ik zeg eerlijk... Kijk, ik, alle journalisten die serieus met de vak bezig zijn... zeggen, we laten ons niet mijlkorven... en de vrijheid van het woord ja. is het hoogste goed. Maar op het moment dat mijn leven direct zou worden bedreigd... zou ik niet durven zeggen dat ik net zo moedig was... als Paul en door zou gaan. Ik kan het ook niet zeggen, want dat weet je pas als het zover is. Maar ik denk dat ik in dat gezegd niet... Uh, uh, ja, oh, niet... Ik zou meer twijfelen dan in ieder geval Paul Vugts. En nog heel erg nadenken: is het me dit waard? Maar wat zegt de hoofdredacteur? Ik bedoel, dit is een persoonlijke ja. opvatting. Maar wat zeg jij als baas van Paul Vugts? Nou, Ga erbij door veel... of willen van jezelf komt terug? Nou, we hebben daar heel mee. veel gesprekken over. En uh, we zien elkaar wel. En dat gaat altijd tussen. is altijd heel ingewikkeld. Oh ja. Want dat moet allemaal in, op plekken. En er moeten plekken worden gescreend. Zoals het dan heet in het slecht Nederlands. Maar uh, ik zeg: met, we hebben daar wel gesprekken over. Kijk, Paul heeft gezegd: ik blijf schrijven. En uh, uh, ik probeer dat gewoon te blijven doen. En dat doet hij ook. en doet hij uitstekend. Het is natuurlijk wel dat hij enigszins belemmerd is in zijn werk. Want hij kan niet meer door de stad fietsen en achtergrondgesprekken voeren op plekjes waar hij dat eerst deed. En ik vind dat wij uh, ja, vrij en onverveerd, dat we dat ook moeten blijven doen. Uh, het is wel zijn keuze op het moment dat hij bij mij zou komen en zeggen van ik trek het niet meer. Of ik wil het niet meer. Of de druk is te groot. Of je raakt. Ik, je kan je voorstellen dat permanent in die spanning leven dat het ingewikkeld is. Dan zou ik onmiddellijk dat begrijpen. En persoonlijk zeg ik... Maar tegen zou je hem, er iemand anders op zetten dan om te, ja, we om te laten sowieso, blijken... We, we, Wijken niet voor dit soort Ja, we taal. hebben sowieso twee mannen op misdaad zitten. Ook Maarten ja. van Dunn. En uh, vroeger hadden we natuurlijk Bart Middelburg. De Polen heeft een grote reputatie op dat gebied. Uh, dus wij zouden sowieso altijd mensen weer opzetten. Maar het is natuurlijk wel zo. En dat is een heel groot dilemma uh, van... Uh, het is allemaal mooi hè, om moedig te zijn en te zeggen... wij zijn journalisten en we wij wijken niet totdat dat misgaat natuurlijk. Want dan sta je met je mond vol tanden. En dat zijn gesprekken die je wel met elkaar voert. En dat is eigenlijk heel surrealistisch. Dat je in Nederland met een collega-journalist een gesprek voert... over besef je wel welke gevaren je wellicht loopt en hoe kijken we daarnaar. Maar goed, Paul is daar gelukkig veel nuchterder in dan ik. Hij kent die wereld ook veel beter. Hij heeft veel meer kennis van die wereld. Uh, maar vooralsnog... Nee, jij ben, maar jij bent zijn eindverantwoordelijk. Ja, ik ben zijn werkgever. Ik vind op het moment dat hij zegt dat, uh, dat hij uh, zijn werk wil blijven doen... dat ik hem daar volledig in moet steunen. En dat doe ik niet alleen, dat doet ook onze uitgever, de persgroep... die uh, de, ja, ervoor zorgt dat hij uh, op een veilige plek zit... en zijn uh, en werk kan blijven doen. Zullen we eens even kijken bij Chris Wobbe? VVV tegen Twente, hoe gaat het daar? Ja, de feiten zijn dat het een 0-0 staat. Er is dus nog niet gescoord. Twente wel de meeste kansjes gecreëerd. Echt grote mogelijkheden nog niet gezien. Nu misschien met Slagveer. Die ontsnapt aan de rechterkant van het veld. Kap zijn tegenstander uit. Gaat het strafgebied binnen. Legt de bal keurig af op Holla. Die plaatst de bal dan een meter over de lat. Dit was de zoveelste mogelijkheid voor FC Twente. Maar ja... De mogelijkheid het over, misschien wel in deze fase van de wedstrijd. Maar echt een grote kans nog niet gezien. Heel veel spanning op het duel. Dat leidt tot gekke situaties. Ballen die van voeten springen. Gekke duels. Uh, er zijn nog geen kaarten gevallen. Maar zojuist was er ook weer een soort ja, geanceneerde botsing tussen. Uh, Tom Boer, de spits van FC Twente. En Lars Oenerstal, Die keeper van VVV. Die ook een aantal merkwaardige uittrappen in huis al heeft gehad deze fase. Dus ja, het kan echt alle kanten op op dit holle kunstgrasveld In stadion De koel cool in Venlo. Waar het nog altijd 0-0 staat met VVV. In balbezit Reuseler. Die mag gerust opbouwen. Want dat kan de Duitsers niet zo heel erg goed. Overigens is hij wel vastgelegd door de thuisploeg. De andere Duitsers in Venloze dienst nog niet. Onder meer Oenerstal, die op interesse kan rekenen uit de Vaderlandse subtop. En natuurlijk de veel besproken Venloze spits. Lennart Hij wil graag weer terugkeren naar Werder Bremen. T. Die zoveel sympathie oogste met zijn actie twee weken geleden. Door uh, ja, in actie te komen als stamceldonor. En daardoor het duel met PSV te laten lopen. Het leidde tot uh, wereldwijde positieve reacties voor het bescheiden VVV Venlo. De nummer 12 van de Eredivisie. En dat staat nog steeds op 0-0 in de 22e minuut tegen FC Twente. Ronald Ockhuizen is onze gast hoofdredacteur van het Parool. Jij bent afkomstig uit de kunsthoek. Ja, Filmercensent, je zei het al, voor de Volkskrant geweest. Bij de VPRO programma's ja. gemaakt. Hoe belangrijk is kunst voor jou? Uh, heel belangrijk eigenlijk. Dat zie je ook wel in de krant terug. Wij hebben, we hebben besteden veel aan. We zijn een krant vanuit Amsterdam gemaakt. En daar speelt kunst sowieso uh, speelt een belangrijke rol. Het, kijk, kunst is heel belangrijk in die zin dat het, dat het je inzicht biedt. Dat het soms een beetje troost biedt of wat houvast geeft. En dat kan van alles zijn. Hè. Het kan een beeld zijn wat heel veel mensen aanspreekt. Wat je op straat dagelijks ziet. Waarvan je altijd even denkt, Hé, blij dat ik dat even zie. Heb jij dat? Uh, nou. Nou ja, dat kan bijvoorbeeld zijn. In Amsterdam is een heel bekend beeld van een onbekende uh, beelden kunstenaar. Een mannetje met de vioolkisten op de Marnikstraat. Ja. Die op, op weg is met wapperende ja. uh, jaspanden. Op weg naar, naar een concert, denk ik. En dat is eigenlijk een heel sympathiek, heel toegankelijk beeld. Maar daar word je altijd te vrolijk van. Dus als je er twintig keer langs fietst, denk je twintig keer... Ah, daar staat ja, hij weer. Ja. Dat is toch eigenlijk al ja. fantastisch. Dat er iets in de stad is waar je elke of al kom je er honderd ja. keer langs... honderd keer even dat huppeltje Maar waar komt van. dat vandaan? Want jij bent die jongen die dus zo lang ja. over de middelbare school heeft gedaan. Ja. Ja. Ik herken het. Ja. Maar ook, ook uit dat ouderlijk milieu... waar kunst ook niet direct wordt. Nee, helemaal niet. Nee, geen ik boeken, kon... geen kunst. Nee, nee, nee, bij ons was uh, geen kunst. Ik denk dat het te maken heeft... dat ik op mijn 17e, 18e voor het eerst... wel naar het theater ging. Uh, uit een soort interesse... zoals ik ook de, ja, de Vrije Nederland ging kopen. Ja. En, uh, en uh, de Volkskrant ging lezen. Want ik dacht, ik lees daar uh, verhalen... die ik nog niet kende. Uh, kunst is natuurlijk ook een beetje... Denk, misschien, uh, maar dat is een, altijd wat gevaarlijk om te psychologiseren. Al helemaal als het over jezelf gaat. Maar het is natuurlijk een vrije wereld. Hè, dus achtergrond doet er niet toe. Dus het is een soort van, het maakt niet uit wie je bent en waar je vandaan komt en wat je ziet, want het is altijd... Ja, maar goed, iets moet je goed, getriggerd goed. hebben. Ja, nou, ik weet nog wel dat ik voor het eerst destijds, dat heet nu Felix Meerdert, dus het Theater in Amsterdam kwam. Ik was 17 jaar, dus dat was een reis voor mij uh, uh, vanuit Ankervee ah. met de trein. En dan heb ik een voorstelling gezien en ik weet nog wel dat die, het was voor mij voor het eerst dat ik in het theater kwam en dat ik die hele sfeer, dat, dat, ik, dat je mensen voor je neus een, een stuk stonden te spelen en een verhaal vertelde en dat je daarover na ging denken en dat je ook dan afgelopen aan de bar stond en alle, iedereen, die mensen zonder met elkaar te kletsen over of, of ze het goed of slecht vonden. Dat vond ik zo fascinerend. En kon je dat thuis kwijt? Nee, nee helemaal niet. Helemaal niet? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Thuis ging het over andere dingen. we de druk. Ja, ja, zeker. Thuis was niet de cultuur. Daar hebben we heel nee. veel over spraken. Zeg maar. In het algemeen, het was, uh, het was voor een deels warm gezin. Maar thuis was kunst en cultuur... Nee, ik ben opgegroeid. Ben met op volle toeren. Wat overigens ook fijn is. Want als je met Giel Montagne. Met Giel Montagne. Ik zet mij in café Bolli. Jan, en gaat, café mee met ja maar dat gaat er ook nooit meer uit. Ah. Hè? Dus uh, ik kan uh, noemen een smartlap of ik zing mee. Nou, en dat wat, is een Smart Ja, het maakt me echt niet uit. Ik droomland kan, uh, of zo? Ja, Droomland. Een... droomland uh, de, no. de hele urf van Johnny Jordaan. Hoe, hoe, hoe, hoe klink jij dan? Als, als, ik, ga uh, zingen, droomland, als ja? ik ga zingen, Ik luizen... zo naar Droomland. Ja, prachtig. Maar dan storten jouw luistercijfers in die maat in elkaar dat ik dat niet durf. Nee, jammer. Nee. Maar ik ben wel, als we elkaar nog een keer zien, s'avonds om een uur of elf in de Jordaan, dan gaan we samen Droomland doen? Dan gaan we samen op tafel staan. Ja, ja. En is er een kunstwerk in je eigen huis waar je elke keer Zeker, weer, waar ja. je blij van wordt. Die, ja, die tien ik, keer dat je er langs loopt. Ja, wij hebben wel uh, thuis van diverse kunstwerken, dat, uh, dat, uh, uh, uh, schilderijen, maar ook uh, fotografie. Ik, we, we proberen we, nou, ja, verzamelen dat klinkt ziek, maar we kopen wel eens wat. En dat is natuurlijk ook een enorme luxe dat je dat kan permitteren. Er hangt bijvoorbeeld een voetbalveld uit Portugal van Hans van der Meres, de fotograaf die van die voetbalvelden fotografeert. En dat vinden wij heel mooi, omdat het uh, ja, een, een wat curieus beeld is van op een strand waar een keeper ergens ligt waar hij niet hoort te liggen. Ja. Dus dat is wat surrealistisch. Ik heb een grote foto van Michael Wolff. Dat is een Duitse fotograaf. Al zou ik niet zeggen aan zijn naam. Die uh, flatgebouwen fotografeert en heel erg inzoomt. En dat is een heel groot flatgebouw in Hongkong. Met allemaal wat armoedige raampjes en balkonnetjes. Maar ik vind zelf dat het een heel romantisch beeld. Want achter al die venstertjes wonen allemaal mensen. En daar is iemand gelukkig. Daar wordt iemand ja. verliefd. Daar gaat iemand dood, kortom. Ja, daar kan ik elke dag even naar kijken. En elke dag voel ik me dan enorm ja, bevoorrecht. Dat dat uh, uh, in mijn keuken hangt. Heel erg waarom je uiteindelijk de journalistiek gekozen hebt. Omdat ja. er achter alles een verhaal ja. zit. Ja, zo is het. En ook vaak dingen niet zijn zoals ze lijken. En uh, dat heb ik natuurlijk jong geleerd. Ik zat hier op, uh, op het Comenius College in Hilversum. Dat was een chique school. Oh, ja. En ik was een ander kind. En dan uh, merk je dat, uh, moet je veel aanpassen. Ja. En dan merk je toch uiteindelijk dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. En de dus, ster, uh, oh Johnny, zing een liedje voor mij. Oh Johnny. Oh. Ja, oh. zing ja, verschitterend. Ik uh, ga ook altijd okay. naar de arena en dan sta ik vooraan. Goed zo. Dank dat je hier was, Ronald Ockhuizen. Leuk, hoofdredacteur van het Paroverleid. En na het nieuws hebben we hier Joost Luijten te gast. Jawel, de go Tot zo. De perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Christisch, Christisch, Christisch. Van alle 75-plussers in Nederland... voelt meer dan de helft zich eenzaam.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 Beleg met Sintvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6% dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op sinfest.nl slash Duits vastgoed. Sinfest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Daten zonder Facebook-koppeling? Imaging e dating hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1.